1 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. De Kamerleden weer de opheldering van minister Schultz. Verslaafde artsen mogelijk op non-actief. En de KVB doet mee aan de Pride. Het weerwolkenvelden vanuit het noordwesten breekt ook de zon van tijd tot tijd door. Het wordt 16 tot 19 graden en er staat een matige tot krachtige noordwestenwind. Wind neemt langzaam af in kracht. Morgen eerst bewolkt met mogelijk motregen... In de middag vanuit het zuidwesten zon, dan wordt het 18 tot 22 graden. Na het weekend zon, wolken en een enkele bui en dan wordt het maximaal 23 graden. Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu ontkent dat ze bij haar aantreden als minister informatie heeft achtergehouden. De Volkskrant meldt dat Melanie Schultz het aandelenbelang van haar man... in het bedrijf dat nauwe banden heeft met het ministerie niet ter sprake heeft gebracht toen ze minister werd... Aan de telefoon D66-Kamer, van Veldhoven. Mevrouw van Veldhoven, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van deze kwestie? Nou, het lijkt me een kwestie waarop we in ieder geval... heel snel opheldering moeten hebben. Um, heeft de minister het inderdaad niet gemeld? Of heeft het wel gemeld? En wat heeft uh, premier Rutte hier dan meegedaan? Het lijkt me voor alle partijen belangrijk... dat we, dat we hier snel opheldering over krijgen... Want um, D66 vindt dat het gewoon heel helder moet zijn welke zakelijke belangen eventuele burinspersonen hebben. Daarom hebben we ook elke keer gevraagd om transparantie daarover. De minister zegt, ik heb gemeld dat mijn man aandelen heeft en daar geen zeggenschap over heeft. Maar het is kennelijk niet duidelijk of ze ook echt gezegd heeft dat deze aandelen betrekking hebben op een bedrijf dat contact heeft met het ministerie. Nou precies, daar zit hem natuurlijk een bijzondere crux. Het gaat om aandelen in een bedrijf waar andere bedrijven verplicht eigenlijk naartoe moeten... als ze veiligheidscertificaat willen hebben voor bijvoorbeeld een bus. Uh, en de tarieven worden vastgesteld door het ministerie waar minister Schult de leiding over heeft. Dus dat maakt dat deze, dit bedrijf met dit ministerie wel op een hele bijzondere manier met elkaar verknoopt zijn. Ja, en dan is het toch wel echt van belang om te weten, heeft ze dat gemeld... Of heeft ze dat niet gemeld? En als ze dat wel heeft gemeld... waarom heeft premier Rutte daar dan niets mee gedaan? En als ze dat niet heeft gemeld, waarom dan niet? Nou zou je zeggen, het is eenvoudig. Het is een handboek voor aantredende bewindspersonen. Daarin staat uh, hoe je moet handelen. En als de minister dat gedaan heeft, dan is er toch niks aan de hand? Nou, in dat handboek uh, daar staat dat normalitair uh, activiteiten van partners... niet direct relevant geacht worden. Maar ja, als het gaat om uh, een bedrijf waarvan de tarieven direct worden vastgesteld door het ministerie... waar de minister de leiding over heeft... is dat natuurlijk toch wel een beetje een andere zaak. En dan kun je toch wel aanvoelen dat de schoen daar wringt. Daarom is het ook zo van belang om te weten... hoe de minister-president hier nou ingeoordeeld heeft... als hij het wel wist. En aan de andere kant, uh, waarom uh, benadruk ik nog eens een keer extra voor D66 het belang, dat al dit soort zakelijke belangen uh, openbaar zijn. Zodat we allemaal met elkaar kunnen zeggen... vringt de schoen daar of niet. Wilt u met andere woorden zeggen dat die gedragscode moet worden aangescherpt... dat ook de financiële en zakelijke belangen van een partner... kinderen en andere familieleden worden gemeld in extenso? Nou, wij vinden vooral eerst dat het openbaar moet worden. Uh, dat we in ieder geval uh, van de zakelijke belangen... en dit zijn natuurlijk wel een heel bijzonder soort van zakelijke belangen... omdat er zo'n directe link ligt tussen de tarieven van dat bedrijf... waar andere bedrijven ook nog eens verplicht afnemer van zijn... en het vaststellen van die tarieven door het ministerie. Dit is, dat kan iedereen aanvoelen een bijzondere constructie. Ik vind in ieder geval dat over dit soort bijzondere constructies... gewoon helderheid en openbaarheid moet zijn... als de minister-president besluit dat ze kunnen blijven voortbestaan. U vindt dat de formatuur bij kabinetsformaties een nadrukkelijke rol moet spelen. Meer nadrukkelijk dan nu. Maar het is toch eigenlijk de verantwoordelijkheid van iemand die minister wordt... om te melden wat er aan de hand is? Zeker. Dat, dat is ook zoals het in, het in het handboek voor de minister staat bij aantreden. Dat zij in principe zelf verantwoordelijk zijn voor het melden... Maar het is natuurlijk soms best ingewikkeld voor iemand die daar niet dagelijks natuurlijk zijn, zijn werk van maakt om te beoordelen wat kan nou net wel en wat kan nou net niet, ook in vergelijking met situaties die bij andere bewindspersonen hebben gespeeld. En daarom zou het gewoon heel erg goed zijn als er ook een onafhankelijk iemand dan namens het ministerie van Algemene Zaken, eigenlijk zou je kunnen zeggen namens ons allemaal, meekijkt bij wat zou er nou wel kunnen en wat kan eigenlijk gewoon niet meer als je zo'n functie gaat bekleden. Dat helpt ook in het voorkomen van dit soort situaties die natuurlijk altijd gewoon heel vervelend zijn voor alle betrokkenen. De 66 kamerlid Stientje van Veldover, Dank u wel voor deze toelichting. Graag er zitten vlekjes op. Of het is krom, te veel geproduceerd of tegen de houdbaarheidsdatum aan. En dan wordt het weggegooid. Een derde van ons voedsel wordt verspild. Dat zeggen de organisatoren van de gratis lunch... die op dit moment voor 5000 mensen wordt geserveerd... op het Museumplein in Amsterdam. Soep en curry gemaakt met ingrediënten die anders zouden zijn weggegooid. De bedoeling? Het publiek bewust maken. Matthijs van der Wiel is erbij. Zo, en weer een te van de vuilnisbelt uh, gered. Jazeker. Ja? Wat deze... uh, is hier mis mee eigenlijk? of zijn die weggegooid? Nou, er is niks mis mee. Het was over. Het was over. Waarvan? Goothandel. Go ja. En deze groenten ook. Die zijn nog allemaal hartstikke goed. Ja, ze zijn een beetje is het... aan het vergelen, he, wel. Nee, ja, maar 30, 30 juni. Dat is dus morgen. Dat is morgen. Ja. Maar de Goothandel gebruikt dat niet meer. Ja? Dus, uh, kreeg krijg u ook mee. mee. Ja, wat heeft u een doos vol met uh, grote flessen? Sapjes, van, uh, ja, zijn er goud bij, tot 3 juli. kiwi. Ja. Was dat weggegooid? Ja, was te veel. Ja, ging weg. Wij gaan er wat moois van maken. Tientallen klaptafels met uh, daaromheen allerlei uh, van die educatieve stands... voor de bewustwording over het voedsel. En het uh, geredde voedsel van vandaag, dat wordt klaargemaakt in twee witte tenten. Hier de soep, pannen van 400 liter... En daarin drijven worteltjes, boontjes, aardappels. En dat ruikt nog best wel lekker voor bedorven groenten. Het is dus helemaal niet bedorven. Het is gewoon ja, het is we allemaal weggooien voedsel. Nee, het voedsel wat over is, ja. Wat anders weggegooid zou worden. Ja, gooi je het toch niet voor niks weg? Natuurlijk gooien ze dat voor niks weg. Omdat het gewoon te veel geproduceerd wordt. Ze ja. produceren te veel. Ja. Hoe lost u dit probleem dan op? De helft van de boeren moet ermee stoppen. Nee, nee. Uh, we moeten minder, minder voedsel uit het buitenland importeren. Uh, eerst maar die groenten opeten die we in Nederland zelf produceren. die met een, die met een tuinslang de blauwe krat vol met koriander aan het afspoelen is. We Stel hebben wel... ze wel eens schoon gespoeld. Ja. Het is allemaal verantwoord. Zit er zitten wel wat bruine plekjes uh, op die koriander, hè? Nou, het is... Oké, okay, ik zou het niet moeten, hoor. Oh, oh nee? Alles kun je eten, alles. Oh, oh, nee? Alle plekjes. Het komt uit zakken. En we hebben het uitgezocht. Mag niet meer verkocht worden? Klein bruin plekje aan de rand van het blad? Ja, precies. Als het bruin is, is het niet meer lekker, toch? Ja, bruin. Het hangt er vanaf hoe bruin is. Wij zijn natuurlijk. enorm vertrut. We durven van alles en nog wat niet meer te eten. Een komkommer, als die er wat raar uitziet, wordt die weggegooid. Hoe verander je die mentaliteit van de consument? Ik denk met stokslagen. En een nee, gratis lunch? Is, is dus heel moeilijk. Dit is het NOS-journaal met Gert Kruk. Artsen die verslaafd zijn aan alcohol of drugs... zouden direct op non-actief gesteld moeten worden. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Nu is het zo dat een arts mag doorwerken van de inspectie. Ook al is hij verslaafd. Michiel van Veen, woordvoerder zorg van de VVD in de Tweede Kamer. Meneer Van Veen, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u daarvan? Uh, dat het IJZ, nee, wat ik, wij zijn er voorstander van dat de Igz meer mogelijkheden krijgt... om artsen uh, waar tegen verdenkingen lopen... richting de patiëntveiligheid, om die eerder op... Uh, een tijdelijk non-actief te kunnen zetten. Wat bedoelt u met meer mogelijkheden? Wat moeten ze kunnen nou, op, dit, op dit moment zijn de procedures uh, voor de IGZ aan de vrij lange kant. En uh, we willen eigenlijk uh, dat de minister via de IGZ sneller tot een tijdelijke schorsing kan overgaan. Nu kunnen uh, artsen die verslaafd zijn aan alcohol of aan drugs doorwerken. Hè? Er is zelfs uh, het AD schreef er vanochtend over een voorbeeld van een arts die elke dag een blaasproef moet doen. om te kijken of die wel geschikt is om zijn patiënten uh, te helpen. Dat is toch eigenlijk te gek voor woorden? Ja, het is dus in ieder geval een, een rare oplossing... maar we kennen de oplossing in Nederland wel vaker. Hè. Ik bedoel, we hebben ook een alcoholslot in de auto. Um, ik vind het een beetje vergezocht. Ik vind zelf dat op het moment dat niet is aangetoond... dat de huisarts genezen is van zijn verslaving... dat hij dan gewoon zijn, zijn werk nog niet kan uitoefenen. Het gaat hier om de patiëntveiligheid... en die is wat dat betreft belangrijker uh, dan de arts en zijn werk. Maar nu is het zo dat iemand die verslaafd is... toch zijn patiënten uh, te woord kan staan. Dan kunnen er fouten gemaakt worden. En dan? Uh, dat klopt en dat betekent dat uh, we dan uh, moeten zorgen dat uh, de omgeving van die arts... zo snel mogelijk aan de bel trekt, zodat die IGZ, zoals ik net al zei... Uh, kan overgaan tot het opleggen van een uh, tijdelijke schorsing. Maar wie bedoelt met de omgeving, een patiënt? Nou, ik vind bijvoorbeeld, heel vaak is het bij huisartsen... maar je ziet het ook in maatschappen van ziekenhuizen... dat collega's uh, best op de hoogte zijn van de problematiek van de arts. Maar dat er toch een cultuur is die zegt van... het zal toch niet zo erg zijn of het komt wel goed... Uh, het komt uh, vaak goed, maar ook heel vaak niet. En wij willen eigenlijk dat de omgeving van die arts, dus collega-artsen, maar ook maatschappelijk collegas uh, via de IGZ uh, toch aangeven dat deze arts een probleem heeft. Zodat de IGZ ook die maatregelen kan nemen die de patiëntveiligheid dan, uh, ten goede komen. Maar wat zegt u tegen een patiënt die de dupe is van een foute diagnose van een verslaafde arts? Ja, ik zou het in ieder geval zo snel mogelijk melden bij de IGZ. Dat kan. Maar er is gewoon een meldpunt voor en die mensen moeten zich melden. En ik heb gezien dat het Algemeen Dagblad ook al patiënten oproept. Het is gewoon heel erg belangrijk dat dit soort dingen transparant worden. En dat iedereen zich realiseert dat ook artsen aan drank en aan uh, medicijnen verslaafd kunnen raken. Nou, ik bedoel, dit dan is, kan het soms te laat zijn voor de patiënt dat er iets verkeerds is gebeurd. Ja, nou, dat blijkt ook uit het, uh, uit het artikel uit het Algemeen Dagblad. Maar dan nog uh, adviseer ik de nabestaanden, maar ook patiënten die dat is overkomen, om dat te melden bij de IGZ. Omdat het helaas ook heel vaak terugkijken is. op. Uh, op wat er is misgegaan. Het ja. kan dus heel ernstige gevolgen hebben. Moet er niet meteen paal en perk aangesteld worden? Nou, dat is wel wat wij voorstellen. Wij gaan ook een uh, motie indienen samen met de Partij van de Arbeid aanstaande dinsdag in de Kamer. Waarin wij de minister vragen om de IGZ meer speelruimte te geven. om direct op te treden tegen artsen waar tegen ernstige verdenkingen lopen. zodat patiënten daar niet langer aan blootgesteld kunnen worden. En meer mogelijkheden: gewoon een eind maken aan de artsenpraktijk van de betrokkenen. Nou, het, is niet direct een, het is een tijdelijke schorsing, zodat het onderzoek in ieder geval niet plaatsvindt... zolang het uh, uh, nog niet duidelijk is of die man ook echt gedronken heeft. Wij willen dat, ik zal het even herhalen. Ik wil dat artsen geschorst worden uh, gedurende het onderzoek... als de verdenkingen ernstig genoeg zijn. Michiel van Veen van de VVD, dank u wel voor deze toelichting. Graag gedaan. De Amerikaanse president Obama gaat niet langs bij de zieke Nelson Mandela. Hij wil de rust van de oud-president niet verstoren. Wel brengt Obama een privébezoek aan de familie van Nelson Mandela. Ook first lady Michelle Obama zal daarbij aanwezig zijn. Op een persconferentie samen met president Zuma... zei Obama dat Mandela een bron van inspiratie voor hem is. Hij wees daarbij op de grote en verzoenende rol... die Mandela speelde bij de strijd tegen het apartheidsbewind. Obama zei ook dat hij grote waardering heeft... voor de internationale rol die Zuid-Afrika nu speelt... in het bijzonder bij vredesoperaties. Voor het eerst vaart de KVB mee met de jaarlijkse kanaalparade... tijdens de Amsterdam Gay Pride. Dat heeft de voetbalbond bekendgemaakt vandaag op roze Zaterdag. Namens de KVB varen op 3 augustus voorzitter Michael van Praag... en bondscoach Louis van Gaal mee op de voetbalboot. Andere voetbalnamen worden later bekend. Minister Schippers riep vanmorgen homoseksuele topsporters... op openlijk voor hun geaardheid uit te komen. Volgens haar kunnen ze de beste ambassadeur zijn... voor de acceptatie van homoseksualiteit in de sportwereld. Een bijzondere vogel in Groot-Brittannië is doodgegaan nadat hij tegen een windturbine vloog. De stekelstaart Gierzwaluw werd afgelopen week voor het eerst in 22 jaar waargenomen in Groot-Brittannië. De zwaluw groeide snel uit tot een attractie voor vogelaars. Omdat er sinds 1846 maar negen keer eentje werd gezien in Groot-Brittannië. De vogel is overgebracht naar een museum. Dat is een verkeer. John Bakker. Met files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Muiden 2 kilometer. En bij de werkzaamheden op de A7 vanuit Amsterdam naar Horen bij Avenhoorn 9 kilometer. En richting Amsterdam bij Purmerend Noord 6 kilometer. De hoofdpunten van deze uitzending. Kamerleden willen opheldering van minister Schultz. Verslaafde arts mogelijk op non-actief. En de KVB doet mee aan de Gay Pride. <middels>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 Langs de lijn nog tot twee uur en dan Radio Tour de France. Maar de Tour wacht op niemand. dus ook niet op het begin van Radio Tour de France. We hebben er zin in. Vijf band pakte al ruim twee minuten. Daarbij één Nederlander, Lars Boom, Giel Lippens. Nog zes kilometer en dan zijn ze op het top van het eerste coachje van vandaag. De coach de la Sotta. En dat wordt interessant, want dan gaan we eens kijken wie de bergtrui gaat pakken vandaag. Want dat is nog een extraatje. Normaal gesproken in een eerste etappe van de Ronde van Frankrijk. Zeker als het om een proloog gaat, dan is die bergtrui die wordt nog niet uitgereikt. Maar vandaag gaan we straks op het podium gaan we alle truien zien. De witte trui natuurlijk voor de beste jongeren. De gele trui, voor de leider in het klassement, De groene trui, voor de punten en de bolletjestrui. En Lars Boom is nou typisch zo'n renner die zijn zinnen wel eens zou kunnen hebben gezet op die bolletjestrui. De voorsprong op het peloton is in ieder geval ruim. 2 minuten en 39 seconden, waar de tempo nu gemaakt wordt door een van de mannen van Argos, Shimano. Die hebben veel werk gedaan aan koppen, kregen net een statistiekje te zien. Argos, 46 van het kopwerk in het peloton Omega. De ploeg van Cavendish, 35 En dan Lotto, de ploeg van André Greipel, 19 Die verantwoordelijkheden die zullen straks wel overgenomen worden door die twee Belgische ploegen. Want laten we eerlijk zijn, op papier zijn dat natuurlijk de grote favorieten voor de verwinning vandaag... In de... Deze etappe. De sprinters van die twee ploegen, Greipel en Cavendish en Kittel... die mag je dan als de eerste, de voornaamste uitdager van die twee noemen. Tempo in het peloton ligt aardig hoog... maar niet hoog genoeg om die voorsprong terug te brengen. Dat betekent dat de vijf koplopers... Fletcher, Boom, Cousin, Lobato en Lemoyne... 2 minuten en 37 seconden hebben. En straks dus, nu de kilometer of vijf hier vandaan... dan gaan we beginnen aan die klim. Korte klim nog maar hoor, 1,1 kilometer. Het percentage... is is niet al te stijlen, ongeveer 6 Maar daar moet het dan gebeuren. Daar komt dan de winnaar van dat sprintje. Die komt dan in ieder geval straks als eerste in de bolletjes trui. Boom, hij kijkt geconcentreerd, kijkt serieus. Drukt nu even wat op in die kopgroep. Gaat Fletcher voorbij en maakt de tempo aan kop van die kopgroep. 2,35 is het verschil. I'll yeah. Hier and en there must be an angel. Het is tien voor half twee in de assen op het programma De Moto 2. Ragnar Niemeijer. Dat is een wat zeker is, dat gaat ook gewoon gebeuren. We komen erin bij de warm-up ronde. Dat betekent dat iedereen een rondje mag opwarmen. Dan zal gaan plaatsnemen op zijn startpositie. En de pole is in handen van Paul Esparcaro. Hij was vorig jaar tweede in de stand... Om Wereldtitels laag je er niet in om te winnen. Mark Marquez, de lieveling van zoveel mensen, zeker niet zoals u nu, die stap heeft gemaakt naar de MotoGP, de grote jongens. Hij werd wereldkampioen. Bij een temperatuur van zo'n 16 graden luchtvochtigheid is allemaal niet zo'n probleem. 9 kilometer wind, nou ja, het zal allemaal wel, er zijn gewoon goede omstandigheden om te gaan rijden. In deze klasse, die de Nederlandse inbrengen, heeft die wordt aangevoerd momenteel door Scott Redding, de man uit Groot-Brittannië op een Kalex-machine. Hij is de man to beat, zoals dat heet, kan ook redelijk uit de voet overigens op vier wielen. Nou, komen we misschien nog wel even op straks is een klasse zonder Nederlandse inbreng. Eigenlijk geldt dat al, al jaren. De machines zijn groter, de cilinderinhoud is groter. En we weten na die 125cc, de race die we dus vanaf 12 uur hebben gevolgd. Eén ding zeker, dat is dat loetbodelier in de 94 voorlopig blijft staan als laatste Nederlander. Tijdens de TT van Assen op dat moment in 125cc op het podium. De laatste overwinning vraagt zich misschien af wanneer was dat dan nou in 1989 Hans Spaan. Nog altijd bij het team van Jasper Iwema als monteur in, de di in de dienst De Kastrikummer. Het is overigens inmiddels wat duidelijker geworden wat er allemaal met die Iwema is gebeurd. Op de Motor 2 zit nog altijd in de warm-up. Terwijl er nu ook nog een beetje vanaf gaat. Dat is niet zo heel handig op dit moment. Om er nu bij te gaan liggen, dat is Elias. Ook hij maakte de overstap vanuit de kleine motoren naar de moto 2. En die zal nu heel snel zijn boeltje bij elkaar moeten gaan graaien. Om nog aan de race te kunnen gaan deelnemen. Gaat uh, ja, in een van de bochten te schuin met de Kuip. En glijdt eigenlijk met zijn Kuip zo het uh, grint in. Nou, benieuwd wat daar nu mee gaat gebeuren. Want inmiddels meldt iedereen zich in kluisters Espargado. De man van de opposition zich al op de grid. Om te gaan starten in deze race. Dat is wel heel suf als niemand je hindert om dan op zo'n moment te gaan liggen. De start van deze race. Espargado staat vooraan. We kijken of hij ook goed weg is met het start nummer 4. Het lijkt een prima start te hebben, achter hem aan zit de rest van het veld en Espagado gaat als eerste de eerste bocht in, de haarbocht van het circuit van Assen. Inderdaad, dat is zoals het is. En voor de rest een plekje winst in de stand voor Scott Redding. Hij is dus de leider in de WK, stand als derde gestart, Johan Zanko. Zat als tweede op de, de grid bij de start van deze race. Die bestaat uit 24 uh, rondes. Twee rondes uh, meer dan uh, de Moto 3. En Straks zullen het 26 rondes trouwens, zijn bij de Moto GP. Dit is de start van die Moto 2. We hebben nog uh, tik 23 rondes, zoals gezegd, te gaan. Het klimmetje, Gio. Het klimmetje, Lars Boom die daar probeert om weg te rijden bij zijn medevluchters, hij springt achter Cyril Lemoyne aan. Maar nu valt het weer stil daar op kop van dat kopgroepje. Want ja, ze linken ballen een klein beetje. Ze kijken naar elkaar en ze proberen het. Nu is het Cousin die aanzet. En daarachter daar hebben we dan de streep en het spandoek. En dan kijken we of Boom daar nog overheen komt. Hij wordt vakkundig aan de kant gezet door Cousin. En dat betekent, nee, Lobato die komt binnen door de Spanjaard. Ja, dat hoorde ook eigenlijk wel hoor. Een Spanjaard in de bolletjes trui. Die pakt daar het sprintje berg op. Voor Cousin, de man van Europa, de Fransman. En voor Lars. Boom. Boom die daar toch wel gehinderd werd door uh, Cousin... die eventjes een beweging naar links maakte... en daardoor eigenlijk Boom parkeert aan de kant. En Boom die het dan meteen opgeeft en weet dat hij vanavond niet op het podium hoeft te verschijnen... om de bolletjesstrui op te halen. Nee, de eerste bolletjesstrui is voor Juan José Lobato, de man van Euskaltel. Hij heeft het sprintje gewonnen in het allereerste klimmetje van deze Tour. De de coach van de vierde categorie, de coach de Sota. Hoe mooi was de verrassing op Wimbledon... dat Andy Murray plotseling op het zendtekort stond bij die ceremonie. Mark Brasser. Nou, die ceremonie die moet nog beginnen, Robert. Oh, je uh, dacht, je zei één uur? Ja, één uur. uur uh, Engelse tijd, uh, Engelse tijd. Ja, Engels -tijd ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. En dat is dus dat, dat, uh, dat uh, duurt nog eventjes uh, iets meer dan een half uurtje. Nee, ik zit ondertussen te kijken. Probeer ik uh, drie partijen te volgen, uh, omdat daar spelers op de baan staan uh, die, die wel eens een bedreiging zouden kunnen zijn. Je noemde een, net de naam al voor, uh, voor Andy Murray. Uh, Murray werd gevraagd: van Goh, wat, wat, wat, wie uh, vrees jij op weg naar de titel? aan? toen kwam hij met een. Met een paar namen. Uh, onder meer de naam van Mikael Jusny. Uh, die zit onderin uh, in het schema. Die speelt vandaag tegen Viktor Troitsky. Uh, nou ja, die vrees is misschien wel uh, terecht. Mikael Jusny, de eerste set met uh, 6-2 gewonnen. Het gaat, dus, uh, het gaat dus goed met de Rus Jusny, die de eerste ronde nog won van uh, Robin Hazen. Hij noemde ook de naam van Ernest Gulbis. De led. Ja, dat is, dat is een beetje een speler ja, die je niet zo graag tegenover je wil hebben. Die kan of heel erg goed tennissen. En de meest onwaarschijnlijke ballen slaan. Hele harde winners. Um, dat hebben we eerder dit jaar nog gezien bij het ABN amro toen hij, toen hij in de eerste ronde ook tegen Hazen speelde... en Hazen werkelijk van de baan veegde. Maar die Goobies heeft het nu moeilijk. Het zou wel eens zo'n dag kunnen zijn dat er bij Goelbies niet zoveel lukt. Hij heeft de eerste set verloren van uh, Fernando Verdasco. Ja, en dan is er nog Benoit Paire, de Fransman. Een jongen die in de grote toekomst wordt voorspeld, een talent. Um, ja, er is ook wel wat vrees uh, bij Andy Murray uh, voor hem. Maar ook uh, Benoit Paire lijkt... Vooralsnog niet zo'n goede dag te hebben. Hij speelt tegen uh, Lucas Kubot. En uh, Benoit Per heeft de eerste set met uh, 6-1 uh, verloren. Ja, dat zijn dus goede ontwikkelingen voor uh, Andy Murray. Die gisteravond uh, zelf heeft gespeeld. Zijn partij tegen Tommy Robredo. De laatste partij hier op het centercourt. Straight sets overwinning voor Andy Murray. Hij kan dus uh, zometeen, nou, misschien nu al als hij zometeen die verplichting op het centercourt heeft gedaan. Kan hij rustig gaan kijken wat zijn mogelijke concurrenten in de onderste helft van het schema. Wat die, uh, wat die gaan doen. Nou, van die drie concurrenten. En er is dus alleen Mikel Jushni, die de eerste set gewonnen heeft tegen Viktor Troitsky met 6-3. We never are where we want to be. You never see all the things of our trust in the hoop of feeling freed, wat is net. What do you mean to me? It's low. What do I know? Het was een uh, ongelukkige TT-race voor Jasper Iwema. Dat is een understatement. De coureur uit uh, de Moto3-klasse kwalificeerde zich nog als elfde. Dat zijn beste kwalificatie tot nu toe. Maar in de wedstrijd zelf ging het al heel snel mis. Edwin Cornelissen ving Iwema zojuist op. Ja, Jasper Iwema, de race was nog maar net begonnen. Wat gebeurde er toen? Ja, gelijk al mis. Uh, iemand anders uh, kwam bijna te vallen en nam mij daarin mee. Uh, dat zorgde ervoor dat ik buiten de baan kwam en uh, ja, vrij ver achter in het veld weer aan moest sluiten. En uh, daar, ja, daar heb ik de wedstrijd al verloren op dat moment. Ik uh, okay, probeerde nog terug te komen, probeer terug te vechten, maar de setup uh, liet dat ook niet toe. Uh, extreem veel problemen gehad en uh, ja, dat werd alleen maar erger, erger en erger en erger. Uh, het wachten was eigenlijk gewoon op die valpartij en uiteindelijk val je dan ook nog. Dus uh, dat maakt het plaatje compleet uh, wat dat betreft. We hebben in ieder geval laten zien dat we sterk waren de het gedurende de hele weekend, met name met die 11 kwalificatietijd, want het is jammer dat we het niet hebben om kunnen zetten in een race resultaat. Je zei het was eigenlijk wachten op die valpartij? Ja, bijna wel, want de problemen werden steeds erger. Ik probeerde de vol door te pushen, maar ja, ik, ik, ik bleef mijn momenten hebben. Ja. Hoe rij je dan over die baan als je eigenlijk na ja, die eerste bocht al weet dat je klassering omzeep is? Uh, nou ja, in, na je eerste... Na het eerste activiteiten kun je de knop omzetten en proberen weer naar voren te kijken en het gat te dichten. Maar als je op een gegeven moment ziet dat dat totaal niet lukt, dan ben je rij eigenlijk zeer gefrustreerd. Ja, ja. En wat betekent dat voor je rijden? Ga je dan extra uh, getergd of extra... Hoe ga, ga je er anders door rijden als je gefrustreerd bent? Uh, nee, je probeert nog wel de kalmte te bewaren en te focussen op het, op het rijden zelf. Alleen ja, je ziet wel gewoon dat het niet lukt. En, uh, het ja, enige wat je kunt doen op dat moment is proberen het beste ervan te maken. Ja. Uh, ik keek naar je pak, uh, dat was wat gehavend hè, door die valpartij. Uh, hoe erg was die? Ja, het valt mee. Dus, uh, het, ja. is, het is allemaal oké. Okay. Of is het toch met name de mentale schade? He, Potverdikkie, niet gelukt. Nee, ja, goed. Het is jammer dat het niet, uh, niet lukt uh, na zo'n sterke kwalificatie voor je thuispubliek. Dat is allemaal uh, extra. Extra zuur, maar van de andere kant, uh, we hebben nog heel wat wedstrijden te gaan dit jaar. We moeten nu op naar, uh, naar de volgende wedstrijd in Duitsland. Ja, wat kan je eruit pikken? Wat is het positieve? Ja, de kwalificatie. Ja, de kwalificatie. En, uh, kijk, dat was eerst het negatief. Of dat was eerst het zwakke punt. En ik denk dat we daar nu een hele stap in hebben kunnen maken. Dus wat dat betreft is het positief dat wij uh, uh, ja, best sterk kunnen kwalificeren. dat moeten we nou vast weten te houden. En dan, uh, ja, dan kunnen we ook, want normaal is de wedstrijd mijn sterke punt, dus dan moeten we het uh, zeker om kunnen zetten in een goed raceresultaat uh, komende wedstrijden. Ja. Ik zag je daar staan, is dat behoorlijk stuk of niet? Ja, uh, ja teleurgesteld. Heel teleurgesteld. Ja. Want jij was vastbesloten om hier te gaan knallen, hè? dus het was wel echt een, een ambitie. Zeker weten. Dus, uh, ja. Het is nou eenmaal zo. Uh. Het is gebeurd nu en uh, we kunnen er niks meer aan veranderen. Nee, dat is duidelijk. Jasper Iwama was dat uit de Moto3. Inmiddels de Moto2 Corus uh, op de baan. Start hebben we meegekregen. Ragnar Niemeijer. 18 rondes nog van de 24 dat duurt dus allemaal nog wel eventjes Scott Redding gaat aan de leiding de leider in de stand om het wereldkampioenschap met 114 punten Espargado wist zijn leidende positie zijn pool nog even vast te houden tot de tweede bocht van het circuit en toen was het Redding die er al op hoge snelheid langs wist te gaan en die is toch een klasse apart dit seizoen in deze klasse won pas geleden in Frankrijk won in Italië en hij was alleen in Catalonië de vorige wedstrijd wat minder. Want wist toen niet op het podium te eindigen. Paul Espagado, de man hier dus van de Pool, was toen de snelste daar in Barcelona op het circuit van Catalonië. Nog even die uitvallen die ik meldde vlak voor de start van deze wedstrijd. Dat is niet de minste Tony Elias, de voormalige wereldkampioen. Dat dateert alweer van 2010. Die ging zomaar onderuit, terwijl er nu een nieuwe valpartij is in deze moto 2 race. Er is een ja, man die flinkt, springt bovenop zijn motor als hij de controle is kwijtgeraakt. Het is nog niet helemaal duidelijk wie dat nou precies is. In ieder geval blijft er aan de kop van de wedstrijd. Een eerste plaats voor Redding, een tweede plaats voor Espargaro en een derde plaats voor Egeter. Want ook hij is een man vorig jaar achtste in het wereldkampioenschap die dit seizoen heel behoorlijk werd te doen. We kijken dus naar de Moto2, goed dat Jasper Iwema duidelijkheid heeft gegeven over de 125cc, wat daar met hem gebeurde. En natuurlijk is het eigenlijk ook wachten of straks de grote heren in de Moto GP. Bij het passeren van start en finish is Redding de snelste. Is er een heel klein gaatje van een paar honderdste van een seconde op de achtervolgers. 17 ronden voor het einde. En Redding dat is een man die ook op vier wielen uit de voeten kwam. Hij kan redt, laatst op een testronde op het circuit. Zullen er meerdere geweest zijn van Spa. Franco Corchan is lid van een Belgisch team. Waarin ook plaats is voor autoracen. En daar is dan de Nederlander Jelmer Buurman weer onder contract. En zo is dit wel een aparte formatie waar hij voor rijdt. Het is een team wat luistert naar de naam VDS Racing van de Belgische oprichter Mark van der Straten. Die zit voorlopig hier toe te kijken naar zijn man die vooraan gaat. Scott Redding, van uit een klein dorpje in Gloucestershire, 20 jaar. En hij heeft voorlopig de beste papieren. Maar wat zegt dat? Want we hebben pas zeven rondes achter de rug. Zometeen meer vanuit Assen. Dan ook een reactie van Brian Schouten. Die mooi 19 negentiende werd in die Moto3. dus een man voor de toekomst. En een bijdrage van Edwin Cornelissen. Want Jorge Lorenzo is natuurlijk het gesprek van de dag in Assen. Kijken hoe hij zich voorbereidt op die race Want zometeen. Drie uur in de MotoGP-klasse. Just starting night is falling and I am falling Sofok bent, Orleans en Denver's Mirror 1975. Nou, of hij nou wint of niet, die TT van 2013, uh, het is nu al de TT van Jorge Lorenzo. De regerend wereldkampioen brak eergisteren zijn sleutelbeen. Werd vervolgens in Barcelona geopereerd en vloog direct weer terug naar Arsen. Vast besloten om alsnog van start te gaan. Maar daarvoor moest je nog wel even toestemming krijgen van de artsen. En vanochtend vroeg moest Jorge Lorenzo zich melden. Tien voor half negen in de ochtend is het, als we bij een provisorisch gebouwtje staan, waar met rode letters op staat Medical Center. En ja, achter het grote hek dat het gebouw omheindt, een grote groep mensen, media, supporters. Hij komt aanrijden in een Nederlandse auto, de auto van zijn teamleider Wilco Zelenberg, stel ik mij zo voor. Stad uit, kijkt niet op of om, loopt rechtstreeks naar binnen. Hij is in clinica medica. We hebben vist just een picante, maar sembra che staat bene. We aggerniamo dat. En het is iets meer dan 20 minuten later als hij weer naar buiten komt. Hij ziet er heel wat opgetoven eruit, vorige Lorenzo. Hij zwaait even naar zijn supporters en verdwijnt dan snel weer de auto in. En dan zien we ook de teammanager, Wilko Zelenberg met de duim omhoog. Mooi, helemaal gelijk. U zijn mooi. Hij mag rijden. Ja, hij mag rijden ja. dat, dat kon u er wel uit afleiden. Ik, ik ken Wilco en ik uh, vroegte dus aan Wilco van uh, hoe is dit? De deze duim omhoog en dus klaar. Dan weet je het wel? Weet ik het wel. Ja. Ja. Want uh, ja, u kent Wilco Zelenberg, ja. uh, maar het was toch een beetje zorgelijk he, met die Lorenzo? Nou Nee, ik denk dat uh, hoort bij de sport. De, uh, Wilco heeft uh, of, uh, Lorenzo een beetje verkeerd ingeschat. Ik denk dat hij uh, zeker op dezelfde plek aankomt vandaag. Ja. Ja, zeker. Want het is er eigenlijk een ongelofelijk verhaal dat je, uh, wat is het, nou, nog geen twee dagen geleden geopereerd bent en nu alweer in actie kan komen. Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Het is iemand die uh, de, de drive heeft om wereldkampioen te worden. Hij kan deze punten niet missen. Ja. En uh, vandaag is ook de beslissing of hij het kampioenschap gaat halen of niet. Ja. Hij was een beetje afhankelijk van de doktoren natuurlijk hè? Ja, dat was hij zeker. Aan de andere kant uh, is, uh, is het zo Dorna dat uh, de doktoren het bekijken uit het standpunt van wat kan het lichaam, maar ook wat kunnen de rijders. Gorgen is een winnaar. Hij zal van gaan. Ik denk dat hij rond de zevende plek komt. Ik denk dat alle CRT-machines uh, achter zich laat. Het is een beetje speculeren natuurlijk, maar het is medisch wel verantwoord. 100%, 100%. Anders krijg je geen start. 100%. Even later wordt duidelijk wat er nou precies besloten is. Gorgo Lorenzo heeft toestemming om in ieder geval de warming-up te rijden. Daarna moet hij weer terug naar het ziekenhuis. Maar goed, eerst is maar eens de baan op. Hans van Loosenoord, ja, we zitten te kijken op de beelden naar uh, de warming-up. Wat voor indruk maakt hij op jou, die uh, Lorenzo? Ja, hij begint heel erg voorzichtig. De, de spanning is groot. Je ziet het uh, aan iedereen. Ik vind het ook raar dat er nog een paar andere coureurs vlakbij hem in de buurt rijden. Zeker die eerste twee ronden. Dan denk ik, joh, laat die jongen even met rust. En, uh, Lorenzo, probeer wat afstand te nemen. Maar ik zie dat hij nou net doorkomt en uh, ja, toch al een uh, vrij acceptabele rondetijd neerzet. Het is uh, natuurlijk te gek voor woorden. Maar uh, hij zal ongetwijfeld zelf uh, weten wat hij doet en weten wat hij voelt. Ja, het lijkt wel een bionische man als je hem zo aan het werk ziet. We zien hem uh, de bochten aansnijden. Moet wel pijn doen, denk ik, hè? Ja, zeker. Je kunt ook zien, als je goed kijkt, dat hij, dat hij de motor in de bochten naar rechts wat platter legt dan in de bochten naar links. Want in de bochten naar links heeft hij, heeft hij gewoon wat meer pijn. En dat zal hij ongetwijfeld, uh, hij zal dat voelen. Dus hij zal naar, in de rechterbochten meer durven dan in de linkerbochten. En... Uh, de vraag is, uh, wat gaat dat in de rest van de dag opleveren. Kijk, nu komt hij door op een rondetijd 1.37 en een beetje. Dan dus staat hij nu al zevende in de warm-up tussen alle mensen die wel fit zijn. Hij moet trouwens wel zo nog naar het ziekenhuis, hè? Ja, ze zullen hem uh, nog een keer willen zien. Maar uh, ik denk dat het niet alleen gaat om zijn fysieke gesteldheid, maar ook om de rondetijden. Want stel dat hij bijvoorbeeld uh, heel en heel erg langzaam was geweest in vergelijking met de overige rijders... dan zou het een, natuurlijk een rijdende chicaan zijn, een gevaar op de weg... En het tegendeel is uh, blijkbaar op dit moment het geval. Ik wil overigens niet zeggen dat hij dat een hele race kan volhouden. Lorenzo loopt daar. Na de training verzamelt zich weer een grote groep mensen bij uh, de Yamaha Bus. In de hoop een glimp op te vangen van Gorgo uh, Lorenzo. Oh, ja. Daar komt hij dan, naar buiten. Hij springt op een scootertje. En laat zich rijden. Waarschijnlijk naar het medical center... voor een laatste bevestiging dat hij kan racen. Ja, een rijdende chicane, Mooi nieuw woord van Hans van Lozenoort. Bijna kwart voor twee. Hoe gaat het met die kopgroep, Gio Livens. Nou, volop rijdende chicanes hier in de Tour op Corsica. Want ze zijn toch een beetje van de kust weggereden. En dan merk je meteen dat die wegen bochtiger worden. Vooral als ze daar uh, over die smalle weggetjes in het binnenland rijden. En dan is het toch af en toe oppassen geblazen. Hoe voorlopig nog niks uh, geks gebeurt. Ook niet in het peloton. Maar het tempo wordt gemaakt door Johannes Freulingen, de Duitse van Argos Shimano. Hij rijdt veelvuldig op kop. En dan zit er zo'n heel legertje van de Omega ploeg die zit daar achter, Omega Pharma Quickstep ploeg, dat is die Belgische ploeg van Mark Cavendish, en die proberen Cavendish zo goed mogelijk in de richting van Bastia te brengen, Bastia het publiek zo langzamerhand het strand verlaat en een beetje in de richting van de aankomst gaat lopen, aankomst natuurlijk nog ver weg en je ziet er hele bonte figuren tussen hoor we zien onder andere de fans van Peter Sagan de Sloaak in de kleuren van de ploeg van Peter Sagan Cannondale met die Sloaakse vlag achterop, want hij is ook de verwaakse kampioen. En uh, ze hebben een steek op hun hoofd. Uh, dat wil niet zeggen dat ze gek zijn, maar uh, dat heeft alles te maken natuurlijk met de man die hier op dit eiland geboren is. Kind van Corsica, Napoleon Bonaparte. Uh, ja, we weten het allemaal. Lang geleden de veldtochten door Europa. Hier aan de overkant kun je de contouren zien. Een beetje in de nevel daar in de zee van het eiland Elba, waar hij nog een tijdje heeft uh, gesleten. Daar werd hij uh, verbannen. Maar Bonaparte, ja, dat speelt hier natuurlijk op het eiland een hele belangrijke rol. Er zijn veel straten naar hem vernoemd. Er is veel te doen hier altijd rond Napoleon. En hij, ja, zijn geest eigenlijk ademt hier een klein beetje over, over deze Tour de France heen. Over die eerste drie dagen. Peloton weet er allemaal niks van. Die nemen weer zo'n scherpe bord naar links. En dan moeten ze meteen weer door naar rechts. Wat dat betreft lijkt het ook echt op de titi. Kijk nu naar de achterkant van het peloton. Daar zien we Johnny zitten, de Nederlands kampioen. Johnny Hogeland in zijn rood-wit-blauwe trui. Wat was die trots nadat hij het Nederlands kampioenschap veroverde. Na al die ellende. De tour van twee jaar geleden. De val in het prikkeldraad. En natuurlijk ook het ongeluk op de training in Spanje dit jaar. Toen hij ondersteboven werd gereden door een auto. En eh, nou ja, eigenlijk toch wel dacht aan het einde van zijn carrière. Maar gelukkig heeft hij besloten om toch weer te gaan koersen. Nederlands kampioen geworden. En wie weet, misschien kunnen we van hem nog mooie dingen verwachten in deze Ronde van Frankrijk. De kopgroep dan weer. Daar. Rijdt Lars Boom keurig op kop. Fletcher zien we in zijn wiel zitten. Boom doet veel werk in de kopgroep. Ja, ze hebben natuurlijk alle hoop erop om lang weg te blijven. Maar ze weten het allemaal wel. Het Zijn profs, weg blijven dan aan de finish, zit er niet in vandaag. Terug naar de TT. De jonge coureur Brian Schouten die maakte een uitstekende indruk daar. Hij was na het uitvallen van onder andere Jasper Iwema... de beste Nederlander in de motor 3 klasse met een twintigste plaats. Verslaggever Edwin Cornelissen vroeg hem hoe hij de race heeft beleefd. Prachtig. Echt genieten. Ja. ja, je kon er echt van genieten? Ik kon er absoluut van genieten. Het was, uh, ja, kijk, De rondetijden waren goed. Ik heb mijn persoonlijke record weer goed verbeterd met een tiende. Waar hij nu 44 is, dus wat, wat voor mij met dit weer, met deze jongens, gewoon absoluut leer is. En uh, ja, ik ben, ik ben echt blij. Ik, uh, zeker op de uitloopronde, als je dan wedstrijd gehad hebt, je, je mist dan een puntje op een halve seconde, want de groep was echt groot. Daar heb ik heel veel van geleerd vandaag. Maar uh, ja, dat publiek, dat juicht, en dat, dat, dat, dat, dat, dat geeft me nog kippen wel. Ja, dat krijg je ook echt mee tijdens zo'n ja, race? Ja, nou, tijdens de wedstrijd niet, zo heel, niet zozeer, maar ik wist ongeveer waar wat mensen zaten die ik ken. Ja, vlaggen ophangen, spandoeken, uh, dat is fantastisch. En, uh, ja, die, die, die, onbeschrijfelijk. Als je dan aan, zeker in de uitloopronde dan die, uh, die mensen juichen. Ik voelde me net heel hard op de nieuwe mond. Uh. Ja, maar, <laughs> ja. Ja. Uh, en dat terwijl uh, ja, de voorverhalen toch misschien wat verontrustend waren. Want blessure opgelopen gisteren? Hè? Ja, een kleintje. Maar uh, voor, tijdens het tijdens rij heb ik er geen last van gehad. Ik heb goed geslapen vannacht. Ik heb veel rust gepakt. En, uh, ja, zeker met dit weer uh, was het goed vol te houden. Laatste per begonnen begon het wat te, wat te zeuren. Maar aan de andere kant heb ik niks te klagen, want Gorgen Lorenzo hebben een gebroken sleutelbeen. Ja, maar wat een verhaal raad, is dat, hè? Ja, die had ook motorgepijn mee, dus uh, ik, uh, ik hou mijn mond erover. Precies, want jij, jij had wat last van je enkel. Ja, ik heb een uh, scheurtje in mijn rechter teen opgelopen gisteren. En uh, mijn enkel is uh, links, die is uh, Pimpapa's, en blauwe bloemetjes, wat dat dan gaat. <laughs> en die, uh, ja, die, die doet zeer. Ja. Ja. Maar goed, dat was dus uit te houden. We zagen je vertrekken vanaf de twintigste positie. Ja. Hè? En uh, het ging gestaag omhoog eigenlijk. Ja, stap was op zich goed. En, uh, ja, ik denk, tien tegen mij gezegd... probeer het binnenkant te pakken om vervolgens uh, binnendoor te duiken. Maar iedereen dood naar de binnenkant. Ik denk, ik pak weer mijn oude lijn. Ik pak maar buitenom. Ik zie het wel. Ja. En zeker met de uh, eerste drie bochten kon ik buitenom komen. Buitenom komen. En dan wordt het dringen in de strubben. In de krappe linker. En uh, ja, douwen, douwen, wringen. En, uh, ja, ik, ik mis het helaas wat tops lijn, Maar dat... Uh, dat maakt mij me echt niet druk om. Precies, want op een gegeven moment zagen we je zelfs op 14e positie ja. liggen. Maar ja, het lag allemaal heel dicht bij elkaar. Hè? Ja, dat, dat, uh, de rondetijden verschilden van 44 is tot, tot 46 hoog. En daar uh, dat is gewoon puur... Wat, wat, op een gegeven moment als je gaat remmen, je komt naar elkaar toe. En als er dan eentje ingehaald hebben, is een blokpas En dan, uh, dan kom je er ook weer niet voorbij. Dus ja, ik, ik, ik mis wat snelheid. Aan de andere kant uh, mag ik absoluut niet klagen over de, over de fiets. En ik ben echt, echt wel happy. Ja. Hoe belangrijk was het voor jou om hier een goede klassering neer te zetten? Want het is de derde keer dat je met een wildcard bij de TT komt en dus de laatste. Nou, weet ik niet. Ik bedoel, we zijn in 2012 gestart met de Moto3. Nee. En, uh, dus zou dit voor de Moto3 mijn tweede wildcard zijn. Maar uh, ik ga gewoon alles aan doen om volgend jaar uh, de overstap te maken als vaste deelnemer. Dan zien we het allemaal. Maar dat is niet zo makkelijk, hè? Hoe doe je dat? Centen. <laughs> ik denk dat ik nu eigenlijk wel een klein beetje bewezen heb met, uh, met een redelijk goede fiets toch mee te kunnen. En, uh, ja, dan komt toch niet enkel talent en, uh, en techniek kijken, maar ook een, uh, een hele hoop procent en een beetje geluk. Merk je het ook dat de interesse dan wat aanwakkert? Ja, ik denk zeker nu ik me eigen wil laten zien. aan in Spanje, en het Spaanse kampioenschap zijn we met de voorste geleden dat te vinden. Ja, als we zo doorgaan, dan hoop ik dat er eindelijk wel uh, toch wel een beetje hoop komt dat we een beetje geluk hebben. Ja. Zijn er ook concrete contacten? Ja, er zijn zeker contacten, maar... Uh... Kan ik kan verder niks over zeggen. Nee, dat moet natuurlijk wel allemaal vorm krijgen. Ja. Maar dat is dus de ambitie. Niet meer met een wildcard hier meedoen, maar gewoon als uh, ja, vast onderdeel van het circus. Ja, mijn ambitie is wereldkampioen worden. Dus uh, dan heb je sowieso een vaste deelname nodig. Zo, die staat wereldkampioen. Ja, ja, ja weet je, je, je hebt een doel en je hebt een droom als je begint met een race. En uh, je doet het omdat je het leuk vindt. En langzaam zeker maak je van je hobby je sport. En dan. Uh, ja, dan, dan, dan, dan... Ik moet verder, zeg maar. En, en, ik denk dat het uh, met een beetje geluk toch in me zit... om langzaam en zeker naar, richting de top te klauteren. Met dat, dat, dat kleine daal en dan langzaam en zeker gestaag naar de top te klimmen. En dan, uh, ik denk dat het erin zit. Ja, Brian Schouten was dat die het uh, goed heeft gedaan. Dat mogen duidelijk zijn, hij was ook tevreden. Een beetje onduidelijkheid over welke plaats hij nou eindelijk... Uh... Geëindigd is. We hebben het even opgezocht op de MotoGP site zelf. En daar staat dat hij 19e geworden is. Dus uh, heeft hij het nog beter gedaan dan we eerder gemeld hebben? Dat is alleen maar goed. Het is 10 voor 2. Hier is John Mayer, Heartbreak Warfare. Meijer en heartbreak warfare, de TT in Assen, racht er niet meer. Motor 2, het is nu echt heilvig. Het is een lijf tegen lijf gevecht, man tegen man tussen Paul Espargaro en Scott Redding. Ook de mensen dan in omgekeerde volgorde, Redding bovenaan, die strijden samen om dit wereldtitel in deze tweede raceklasse. Ze hebben een flinke voorsprong op de rest van het veld dat lang bij elkaar wisten te blijven. Maar inmiddels vechten ze het uit en zit die Redding werkelijk op het achterwiel van Espargaro. Het gaat verschrikkelijk hard met snelheden die af en toe de 260 km per uur... Bijna aantikken, dan heb je het toch over een kilometer of 50 per uur. Meer dan in de 125cc of de Motor 3 die we hiervoor hebben gezien. De topsnelheid van Espargaro ligt wat hoger. Die haalt de 252 momenteel, en uh, Redding komt niet verder dan 245. Dus er is wat afstand voor Espargaro, Maar hij moet het nog wel een ronde of vijf zien vol te houden. Er zit een meter of tien tussen. Maar goed, wat zegt dat bij het ingaan van de Haarbocht? Dat is de eerste. Het zijn deze twee mannen die normaliter gaan uitmaken wie deze race gaat winnen. En wie weer een stapje dichter richting de wereldtitel gaat zetten. Die Reading, daarvan zijn veel mensen overtuigd... wie gaat sowieso, of hij nou wereldkampioen wordt of niet. Volgend jaar de MotoGP GP in. Een uh, talent wat is opgeleid via het Engelse traject... wat daar in gang is gezet een aantal jaren geleden. Hij zit op het wiel van Espargaro, de leider in de Moto2. Dit is Radio 1. Ja, dat wisten we wel dat het Radio 1 was. Maar ik uh, zou graag uh, even de Tourflits uh, horen... want dat hoort zo bij een uh, flits als we naar de Tour gaan. Juist, heel goed. Hier, we hebben hem wel. Het zou je gebeuren dat je vlak vooruit Toe de Franse tourflits jingel kwijt bent. Hè? Moet je toch niet aan denken? Gio Lippens. Ze schrikken zich helemaal te barsten in het peloton. <laughs> want ze denken, ja, waar zijn we nou mee bezig? Horen we die TT en uh, geen Tourflits? We uh, letten ze nog een beetje op daar in Nederland. Nou, we letten op hoor. Want we zien gewoon het peloton rustig voortkabbelen daar over die Franse weg. Er wordt echt niet hard gereden. Albert Timmer, de Nederlander, zien we daar ook in de buurt van Johnny Hogeland, Een staart van het peloton. En inmiddels komen ze weer langs de kust. Hebben ze dat lusje gemaakt door het binnenland het zuidpuntje van Corsica. En nu mogen ze dan weer in één lijn langs de kust mogen ze naar boven rijden. Ja, de wind. Het is minder dan gisteren. Maar de wind waait nog wel steeds schuin opzij. Echt een beetje dwars op die kust. Hij komt vanuit Italië, vanuit Elba komt die wind aangewaaid. En dat betekent dat de renners dat toch echt wel last van gaan krijgen hoor straks in die finale. Want je ziet de vlaggen hier wel straks staan. Nog steeds achtervolging in dat peloton. Maar het peloton komt niet veel dichterbij. Ze hebben de vijf koplopers gewoon in het vizier met 2 minuten en 24 voorsprong. Fletcher, Boom, Cousin, Lobato en Lemoyne. Ze kunnen doen wat ze willen. Maar ze blijven dus in het gezichtsveld van dat peloton. Ja, Ik wou bijna zeggen jagend peloton. Maar dat is het zeker niet. Iedereen gewoon lekker rustig de handjes op het stuur. We hebben nog 145 kilometer te koersen. Nou, nog even naar, uh, vlak voor twee, nog even naar uh, Londen, naar uh, Mark Brassen, Wimbledon. Al enige tekening wat betreft Igor Sijsling, hoe laat? Nee, daar is nog, uh, nog niet echt uh, tekening in. Is ook moeilijk te zeggen natuurlijk met twee partijen die ervoor zitten: uh, mannenpartij, vrouwenpartij. Ja, wordt het uh, vier sets, drie sets? Wordt het vijf sets misschien wel, uh, die mannenpartij? Nee, daar is nog geen uh, duidelijkheid in. Over uh, Mikhail Yushny is wel uh, enige duidelijkheid. Hij speelt op baan twee tegen Viktor uh, Troitsky. En uh, de Rus heeft de eerste twee sets gewonnen. Speelt uh, heel erg goed: 6-3 en 6-4 dus tegen Viktor Troitsky. Dan zien we nog uh, Fernando Verdasco tegen Ernest Gulbis. Uh, Ferdasco, uh, ja, een jongen die goed uit de voeten kan hè, als Spanjaard, ook op de snelle banen, op de hardcore banen. We hebben hem al een keer gezien in de halve finale Australian Open. Nou, en nu dus doet hij het heel erg goed in de derde ronde hier op Wimbledon. Hij staat dus tegen Ernest Koelbies 6-2 en 6-4, de eerste sets uh, gewonnen. En dan kijk ik ook nog even heel snel naar een andere partij. Dat is de partij van Benoit Per. Die staat twee sets achter tegen de Paul Lucas Kubot. En Benoit Per die heeft, zoals gebruikelijk, alweer eens een rekketje kapot geslagen. Goed, nou, hoe, uh, hoe dat afgelopen, dat horen we, dan, uh, horen we dan later deze middag wel. Natuurlijk, in Radio Tour de France want dat begint over een paar minuten. Hier op Radio 1, net als uh, de afloop van uh, de motor 2-klasse. Hoe dat is afgelopen, ook dat het volgende uur... bij uh, vriendin en collega Dionne de Graaf, die nu nog even snel een broodje uh, weg had. Ik ga je nu een vraag stellen, Dionne. Als nou, ik je wel pest, ga je nu... Dat is me heel goed plan, ja. <laughs> ja heb, je, heb je er zin in? zeker. Ben je er klaar voor? Ja. Goed zo. Nou, we zijn er allemaal klaar voor. <laughs> over... Uh, 30 seconden begint de ster, dan het nieuws en dan weer de ster. En dan Radio Tour de France, het begin van drie weken zomer op de radio. Heel veel plezier daarbij, wat mij betreft tot vanavond tussen 7 en 8. Met Sportzomergasten. te gast Jacco Verharen, de eerste aflevering. Dat tussen 7 en 8. En veel meer vanavond in Langs Lijn. Ik wens u een heel fijne middag. Er staat een tafel onder een boom voor een oud boerenerf. fototoestel ligt erop. Naast de flessen wijn en stokbrood. De documentaire Het Frankrijk van de Tour. Bonjour. Is dat eh? oui. Jeroen Wilaert op zoek naar verhalen van buiten de koers. Het is zeker dat ze komen, maar het is wel wachten. Wachten op de Tour. <lacht> ja. voilà, Morgenavond, 9 uur, Holland Doc Radio...